ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Marcus Bakker, de voormalige fractieleider van de Communistische Partij van Nederland, is overleden. Bakker zat van 1956 tot 1982 in de Tweede Kamer, vanaf 1963 als fractieleider. Hij was ook jarenlang hoofdredacteur van De Waarheid, de partijkrant van de CPN. Bakker stond bekend als een scherp en geestig debater, maar ook als een onbuigzame en harde communist. In 1982 droeg hij het fractievoorzitterschap over aan Ina Brouwer. In 1991 ging de CPN samen met de PSP, de PPR en de Evangelische Volkspartij op in GroenLinks. Marcus Bakker werd wel lid, maar zegde zijn lidmaatschap in 1999 op... toen de partij akkoord ging met de NAVO-bombardementen op Joegoslavië. Als gestaalde communist is hij altijd blijven weigeren de fouten van het communisme te erkennen. Marcus Bakker was 86 jaar. Het KNMI komt met een voorwaarschuwing voor ijzel. Het kan overal glad worden, te beginnen in het zuiden. Volgens het Weerinstituut zal de ijzel zich vanavond snel over het land verspreiden. De kustprovincies krijgen volgens de meteorologen ook te maken met sneeuwbuien. In Nairobi is het glazen huis van de Keniaanse versie van Serious Request door een tropische stortbuis zwaar beschadigd. De drie dj's sliepen vannacht in een hotel en hopen dat ze de radio-uitzending in Kenia in de loop van de vandaag kunnen voortzetten. Met Serious Request wordt geld ingezameld voor de strijd tegen malaria. In Nederland is al 1,7 miljoen euro opgehaald. In Kenia is de actie alleen bedoeld om aandacht voor het probleem te vragen. China is kwaad over de buitenlandse bemoeienis bij het proces tegen de bekende dissident Liu Xiaobao. Die wordt vervolgd omdat hij een petitie heeft opgeroepen tot meer democratie in China. De Verenigde Staten en de EU hebben opgeroepen om hem vrij te laten. Peking noemt de buitenlandse bemoeienis een grove inmenging in binnenlandse en juridische aangelegenheden. Het weer, eerst wat zon. Verder geldt dus voor later vandaag een waarschuwing voor gladheid door regen en ijzel. Eerste kerstdag zijn er winterse buien. Het is dan plus 1 tot plus 4 graden. Dit was het NOS.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 Op dit station, station. Je so is Christmas. And what have you done? So this is Kerst op je je radio, radio, radio, radio met ZFM. ZFM. hele fijne dagen In je overal aan denkt. Dat jij me nu alleen niet vindt, vind ik door en door gemeen. Met test ben ik alleen. De telefoon blijft stil, terwijl ik elk moment verwacht. Dat jij me toch nog belt en mij een vraag waaraan ik dacht.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 Je weet ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met kerst ben ik alleen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 Zou maken waar tijd verkeerd? Je weet ik ben niet hard en zeker niet van steen.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 things that you say Was It's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 Where can I find you? Why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 baby But me is in love Santa, can you hear me? I sign my letter That I see with her